Vanaf volgend jaar mogen er in 14 steden alleen nog elektrische bedrijfsauto's de binnenstad in... vanwege de zero-emissiezone die dan wordt ingevoerd. Het kabinet wilde eerst kijken of die zones nog konden worden uitgesteld. Maar gemeenten mogen er zelf over beslissen en gaan toch door met die plannen. De Nederlandse man die in Moskou is opgepakt riskeert 10 jaar cel volgens persbureau AFP. Dat zou staan in een verklaring van de rechtbank... De Russische media schrijven dat een man van 64 een agent in zijn gezicht had geslagen na oneenigheid over een omgevallen verkeersbord. Hij zou daarover zijn gestruikeld, waarna hij het bord een schop gaf. Toen de agent hem daarop aansprak, zou hij hem een klap hebben gegeven. De Nederlander zit nu twee maanden in voorarrest. Volgens buitenlandse zaken is er nog geen verzoek om bijstand binnengekomen. Mensen die hebben meegewerkt aan een EO-uitzending over hun bekering tot de islam... ...zijn daar boos en teleurgesteld over. De vrouwen vinden dat zij compleet anders zijn neergezet dan de programmamakers hen verteld hadden. Een van hen zegt tegen de NOS dat ze zich jaren heeft verdiept in haar bekering. Zij zag zichzelf terug als TikTok-bekeerling. Iemand die moslim is geworden omdat dat een trend zou zijn. De EO zegt dat de aflevering met de beste intenties is gemaakt en vindt dat de aflevering juist wel genuanceerd is. Het weer, de dag begint fris met vooral in het noordoosten kans op mist. Verder veel zon vandaag bij maximaal 16 graden. Ook zondag flink wat zon, pas later op de dag in het zuidwesten meer bewolking. Dan is er ook kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Er is een heleboel eigenwijsheid. En dat maakt het ook zo leuk. Het past heel goed bij alle kinderboeken die we, uh, die we uitlenen en die, die er sowieso zijn. Want ja, vaak zijn de, de mensen uit kinderboeken zijn ook lekker eigenwijs. Ja, het is ook wel een beetje een ondeugend uh, uh, thema. 3 maal 3 is 9. Uh, en 3 uh, maal 3 is 6. Bedtijd bestaat niet. Je kan de hele dag snoep eten. Het is allemaal ja. lekker, uh, lekker dwars. Opvoedkundig advies. Ja. <laughs> Hoe wordt erop gereageerd?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 de kinderen die in ieder geval bij ons komen, dat die ook veel plezier hebben in lezen En wij gaan ook veel langs scholen en dan proberen we ook weer die kinderen enthousiast te maken. Nou ja, en, en zo langzaam maar zeker hopen we dat er steeds meer kinderen ook blijven lezen. Ja, blijven lezen, dat gaat dan over naar jeugd, volwassenen, jongvolwassenen en oud. Ja. Zie, zie je die trend ook, dat de, de, de ouderen ook wat meer komen lezen?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 Maar de kinderen kunnen zelf gedicht maken. Hoe zit dat in elkaar? Ja, dat is de landelijke actie. En um, dan kunnen ze, de kinderen die kunnen zelf een gedicht maken en insturen. Um, daarvoor zou ik even op de website van de kinderboekenweek zelf kijken. Ja, het moet wel over eigenwijs gaan, hè? Ja, maar dat is niet zo moeilijk. Want de <laughs> kinderen <zijn> zo eigenwijs. <laughs> uh, Dat is dus de, de website van de kinderboekenweek. Is dat gewoon ja. www.kinderboekenweek.nl?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 Want het is uh, tien dagen. Wij maken gewoon oh, een lange lange week. Lekker wegwijs. Oh. Nou ja, lekker wegwijs. Ja, een week is tien dagen. Precies. Oké, okay, dankjewel. Heel goed, dankjewel. Hoi. Hoi. Mexico. Mexico. Mexico. Mexico. Mexico. Mexico. The girls are coming, there wasn't quite as many.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 Moeten zij zich presenteren de, de kunstenaars of zoek, nee. zoek je wat van hun werk? Nee. Dus, Mogen ze uh, zelf kiezen? De kunstenaars die, die bij de, ja, de. Een inloopavond is eigenlijk meer een soort van um, zeg maar, cultureel café eigenlijk. Dus hoeven geen, dan geen werk mee te nemen. Ah, okay. Maar als wij um, uh, en nu voor Zandvoort Art uh, komende weekend. Um, ja, dan kiezen ze zelf werk.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 Uh, we wandelden naar Noordbrands, dat was het, het verste punt. Ja. En nu is de Zandvoorsla het verste punt. Ja. Het centrum is uh, uh, uh, heel compact, zie ik. Ja. Ik zie dus al 1, 2, 3, 4, een stuk of 15... in een klein cirkeltje van, uh, van het centrum. Ja. Dan schiet het twee uit naar uh, Kwalis van Esvoort en naar Zandvoorsla. Uh, en voor de rest kom ik op 27 plaatsen. Ja. Daar <laughs> heb hebben. ik nog twee dagen voor nodig. Ja, inderdaad. Wij hebben een uh, proef gelopen...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 Voor het uh, laatste onderwerp gaan wij uh, naar Bentveld toe, naar de kruidentuin. We gaan we praten met Jorien Keulen. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, de stichting Kruidenveld Bentveld is een kruidenveld in, uh, in Bentveld. Jullie bestaan vanaf 2022, als ik het goed heb. Uh, ik denk een jaartje langer. Het is in coronatijd gestart. Ja, Dat is ongeveer, ongeveer in, die, uh, in die buurt wel. Hey, hoe, is ja. zo? hoe is dat zo begonnen? Uh, ja, het ontstond eigenlijk uh, in uh, coronatijd. Uh, toen hadden we eigenlijk zoiets van uh, het zou eigenlijk wel uh, waardevol zijn om iets te starten wat we, hè, waardoor we de buurt naar buiten krijgen. En uh, nou, Het was een stukje grond uh, op de Bramelaan waarvan wij dachten daar zou wel eens een hele mooie uh, kruidentuin kunnen worden gemaakt.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 Uh, dat doen ze met z'n tweeën. En uh, hun verantwoordelijkheid is om dat een beetje leuk te houden. En uh, mm -hmm. als, als je vindt dat er iets nieuws gezaaid moet worden, dan, uh, dan gaan we daar eventjes uh, een plannetje voor maken. En, uh, uh, hey, oh ja, want we hebben dus ook een systeem uh, dat je vriend kan worden van het kruidenveld. Oké. Okay.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 Dus we organiseren nogal eens wat. Of een workshop, kruiden aan zijn maken. Of, uh, nou. Van alles. Alles kan. Goed. Uh, nou, Zandvoort, dus kijk op de website van Kruidenveld Bentveld. En uh, je mag er best wel even langskomen van, uh, van de stichting. Heel ja, uh, leuk. Ja, nou, dat kom ik zeker een keer doen. En als, uh, als we kunnen helpen met een andere kruidentuin in uh, Zandvoort aanleggen, dan... Uh,